6 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws en Co. vertellen we wat wij, de wat de, wat wij weten over de keuzes van Nederlanders die voor of tegen de inlichtingendienst in stemden. En aan de Technische Universiteit Delft zijn ze ook bezig met zelfrijdende auto's. Wat vinden ze daarvan van het dodelijk ongeluk met de Uber-auto? Nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het maakt voor kankerpatiënten veel verschil in welk ziekenhuis ze terechtkomen. Blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Het gaat om patiënten met maag- of slokdarmkanker, zegt gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. De onderzoekers hebben gekeken in uh, welk ziekenhuis de kans het grootst is... dat een patiënt bij de diagnose van die twee... Uh, altijd heel agressieve kankers, een chirurgische behandeling krijgen aangeboden. En dat heeft rechtstreeks invloed op de overleving na twee jaar van die patiënten. In ziekenhuizen waar veel patiënten een operatie aangeboden krijgen... is de kans dat ze na twee jaar nog leven een kwart hoger... dan in andere ziekenhuizen, blijkt uit het onderzoek.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 Feliciteerde verder CDA-leider Buma omdat het CDA gisteren nipt de grootste landelijke partij in de gemeente bleef. Gisteravond dacht Rutte nog dat de VVD voor het eerst die positie had overgenomen. Het is onduidelijk hoe het met de man is die vanmiddag zelfmoord probeerde te plegen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Wel is duidelijk dat de man van 65 uit Groenlo bij kennis was toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. In Schaik is op klaarlichtdag een man doodgeschoten. Het gebeurde onder een ecoduct bij een drukke weg richting Os. Twee fietsers vonden de man zwaargewond in zijn auto. De hulpdiensten konden hem niet meer redden. De Amerikaanse importheffing voor staal en aluminium uit de EU... is van de baan, is bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat. Eurocommissaris Malmström heeft deze week gelobbyd in Washington... om dat voor elkaar te krijgen. Voor het eerst heeft geen enkele gemeente zich uit zichzelf gemeld... om de landelijke Sinterklaasintocht te organiseren. Er lopen nu wel wat gesprekken, zegt de NTR... maar pas nadat er een brief met een dringende oproep... aan alle burgemeesters was gestuurd. Die werd vorige week voorgelezen tijdens de jaarvergadering... van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In de brief stond dat de tijd dringt en dat het zonde zou zijn... als er na 66 jaar geen landelijke Sinterklaasintocht meer zou zijn. Het Nederlandse elftal heeft een nieuwe aanvoerder, Virgil van Dijk. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman bekendgemaakt. De Liverpool-speler is er klaar voor, vindt de bondscoach. Mooie stap. Nog meer verantwoordelijkheid. Ik vind dat hij daaraan toe is. Hij heeft een leeftijd ervoor. Hij speelt bij een grote club. Ja, en laat het ook maar zien bij het Nederlands elftal. Van Dijk draagt de aanvoerdersband morgen voor het eerst... in de oefen Interland tegen Engeland...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 De meeste dagelijkse files die beginnen al een beetje korter te worden. Nog wel heel veel vertraging in het midden van het land. En ook op de A1 van Amersfoort naar Hengelo... nog een lange file tussen Apeldoorn-Zuid en Deventer, 10 kilometer. Komt door een auto met pech die daar staat. Ook op de A1, de andere kant op, van Apeldoorn naar Amsterdam... is de vertraging ook een half uur tussen Barneveld en Eembrugge. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook een half uur tijdverlies... tussen knooppunt Empel en knooppunt Del... Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staan automobilisten... ongeveer drie kwartier in de file tussen Leerdam en Tiel. Bij Tiel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht ook een half uur verdraging... tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsveert door een ongeluk. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Geen gedoe meer met backups, grote bestanden in de mail en dure upgrades.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 Vanavond in Focus. De strijd tegen het ruimteschoot. Ons eigen afval van 60 jaar ruimtevaart cirkelt rond de aarde... en wordt steeds gevaarlijker. Hoe ruimen we die schoothoop op? Vanavond in Focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. In je werk ben jij de doorpakker, de besluitvaardige, de wilskrachtige. Respect hoor. Maar uh, heb je je wel eens afgevraagd... of je team je geen drammer vindt?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 Net iets meer mensen waren tegen de nieuwe inlichtingenwet dan voor. En waarom? Privacy is heel belangrijk voor mij. Ja. Veiligheid? Veiligheid is ook belangrijk. Maar ik ben toch wel eerder gesteld op mijn, op mijn privacy dan uh, op de veiligheid. Zeker als het ten koste gaat van uh, de, de onschuldigen onder ons. Nadia Moussaïd. News and Co. Een kleine meerderheid van de kiezers heeft nee gezegd, zo lijkt het. In dat geval moet het kabinet opnieuw kijken naar die inlichtingenwet. Afwegen of de bezwaren zo groot zijn dat de wet moet worden ingetrokken. Tegen verslaggever Albert Bos zei minister Ollongren daarover vanmiddag. Ja, dat, dat heroverwegen betekent dat je uh, moet kijken naar, uh, naar de uitslag. Uh, het nee in dit geval.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 Nou ja, ik bedoel, iedereen zal altijd zich goed voorbereiden en nadenken over opties. Maar ik kan er nu niet op vooruit lopen. Maar u weet echt... al wat de volgende stap wordt? Uh, nee, ik wil er niet op vooruit lopen. Nou, u laat uh, het wel blijken, maar. Uh, ik, ik, uh, na volgende week donderdag, als we een definitieve uitslag hebben, dan is het tijd voor een volgende stap. Uh, maar daar kan ik u nu nog niks over zeggen. Ja, tegen redacteur Joost Gellevist... we horen minister Ollongren meerdere malen zeggen... dat ze nog niet op de zaak vooruit wil lopen. Maar wat moeten volgens de nee-stemmers vooral anders in de wet? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk aan het referendum is dat lastig af te leiden. Hè. Je kan alleen maar ja of nee zeggen. Ja, precies. Ik had van... het geen ander vakje gisteren. Nee, precies. Nee, je kunt niet zeggen... nou, artikel 48 wil ik toch net iets anders. Uh, maar toch is er wel, wel duidelijk waar de meest kritiek op is. En dat is bijvoorbeeld op de bewaartermijn van drie jaar... op uh, data die kan worden afgetapt. Dat vinden veel mensen te lang. Ik kan me voorstellen dat daar iets aan verandert. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld... Ook het delen van data met buitenlandse inlichtingendiensten, ook iets waar veel kritiek op was, kan me voorstellen dat daar misschien extra toezicht op komt. Dus die twee punten, die, die, die zouden de meeste mensen wel anders willen, denk jij? Ja, en ik denk dat die, dat die ook wel kunnen worden aangepast zonder dat, een, dat vanuit de vanuit het kabinet en vanuit de Veiligheidsdiensten een al te groot offer zou, zou vergen. Ja, en die uitslag is nog steeds niet definitief, toch? Of inmiddels. Nee, nee, uh, zeker Amsterdam uh, gaat nog wel een rol spelen. Die stad heeft nog niet, uh, heeft nog geen uh, definitieve uitslag. Afgeleverd gaat waarschijnlijk ook pas morgenochtend gebeuren, mm -hmm. maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat Amsterdam tegen gaat stemmen. Ja. Uh, dus dat een tegen is inderdaad wel het allerwaarschijnlijkste scenario op dus dit moment. Er is toch wel een meerderheid voor tegen. Klein, daar lijkt het nu wel een kleine, op, ja. kleine ja. meerderheid. dus bijna 50-50. Ja, de definitieve uitslag is dus nog niet bekend, maar jullie kunnen wel al meer vertellen over de kiezers, toch? Ja, klopt. We hebben onderzoek laten doen door Ipsos en daar blijkt een aantal interessante dingen uit. Uh, vrouwen zijn vaker tegen de nieuwe inlichtingenwet dan mannen. Maar ze kwamen wel minder vaak opdagen bij het stemhokje. Jongeren zijn ook vaker tegen dan ouderen. Of zijn vaker tegen dan ouderen. Maar kwamen ook wederom niet opdagen. De jongeren kwamen niet opdagen? Nee, minder. Net als vrouwen eigenlijk. Hoogopgeleiden kwamen het vaakst en stemden vooral tegen. Laagopgeleiden kwamen minder vaak en stemden vooral voor. Linkse kiezers waren tegen de nieuwe inlichtingenwet. En rechtse kiezers waren voor. Dat is heel globaal gezegd de verdeling die zich aftekent. Kun je daar nou iets uit concluderen? Nou, ik denk, ja, de hoogopgeleide linkse kiezer was vooral kritisch. Uh, en die heeft denk ik meer gekozen voor de... En vrouwen, hè? Hey. Zeker vrouwen. Ja. Maar die kan me daar weer niet opdagen. Dat is dan, dat is dan weer jouw natuurlijk. <laughs> voor, de, voor, voor het, het tegenkomen natuurlijk dan. Uh, en de rechtse kiezer die wat meer voor privacy... of voor veiligheid gaat, die stemde, die stemde tegen. Ja. Ja, door herindelingen waren er in sommige gemeenten geen verkiezingen... maar konden mensen wel stemmen op het referendum, voor het referendum. Is daar nog iets wat opvalt? Ja, en dat is wel interessant. Um, de vraag is natuurlijk, wat is de rol? Uh, er zijn 45 uh, gemeenten waar geen uh, verkiezingen waren... Dat heeft gevolg gehad voor de opkomst. Dat scheelt echt iets van 25 procentpunt. Dat is best wel een flink, een flink aantal. Mm -hmm. Maar ook de uitslag is net iets anders. Gemiddeld in heel Nederland uh, is 48,5% tegen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar gemeenten met alleen het referendum, dan is 42,5% uh, voor en 56% procent tegen. Dus dat is best wel een flink verschil. Uh, 48,5% tegen in gemeenten met alleen maar een referendum. Mm -hmm. Tegen 56% procent tegen in gemeenten met uh, alleen een referendum. Ja. Wacht, dit gaat, dit gaat niet helemaal goed nee, volgens mij. Nee, het gaat ja? niet goed en ik kijk in de war. Ja. Nee, ik bedoel, gemiddeld in heel Nederland ja. uh, 48,5% tegen. Alleen referendum 56% tegen. Ja, oké, okay, nu hebben we hem goed. Ja, dat klopt wel. Ja, morgen dus nog de uitslag in Amsterdam. Is dat de enige stad of gemeente waar we nog op wachten? Nou, Er zijn er nog een aantal, maar Amsterdam is wel verreweg de belangrijkste. Ja. Die nog, de, groot, de grootste. grootste. Ja, ja, de grootste. Dus dat gaat nog wel relevant zijn. Goed, dankjewel Joost Gellevis. En we gaan naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? De files nemen af, maar er is veel verdraging nog in het midden van het land. En dat is de, komt door de nasleep van een ongeluk. Vooral de A15 die springt er echt uit van Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Tiel nog drie kwartier op onthoudt. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan voorlopig het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Een zelfrijdende auto van Uber reed een voetganger in de Amerikaanse Arizona aan met fatale gevolgen. Heel erg. Tragisch, Maar het moest een keer gebeuren, horen we van kenners. De technologie is tenslotte nog in ontwikkeling. Aan de Technische Universiteit in Delft werken ze daar ook nog steeds aan. mark van Visser rijdt een rondje mee. We gaan. Ja, dus we rijden naar de binnenstad van Delft. Wat uh, erg goed is om de uitdagingen te laten zien van de zelfrijdende auto. Vooral als het gaat om... Um, het omgaan met voetgangers en fietsers, wat erg lastig is. Want ze zijn moeilijk te voorspellen en ze zijn moeilijk te detecteren. Moeilijk te herkennen. Ja, we kijken eigenlijk naar een soort constant bewegend pastelschilderij... wat op een scherpje wordt geprojecteerd. En daar kun je eigenlijk de type sensoren van die auto zien. Dus de auto heeft een laser. En welke systemen hebben we nog meer aan boord? Nou, we hebben de laser die 360 graden de omgeving van de auto waarneemt. Uh, bovendien hebben we hier een camera, een stereocamera. De twee ogen van de auto die naar voren kijkt. Uh, en in de auto hebben we ook nog uh, radars. Dus we hebben drie verschillende zintuigen. En het onderzoek wat we hier uh, aan de Intelligent Vehicles groep uh, aan de TU Delft doen... is als het ware van... De voetgangers en fietsers beter te begrijpen. Dus dat de zelfrijdende auto herkent aan, aan verschillende signalen. Dus bijvoorbeeld, heeft de voetganger de auto wel gezien? Uh, of uh, maakt de fietser een handgebaar? Uh, om als het ware beter te voorspellen: ja, komen we straks in een kritieke situatie, zoals in het ongeluk uh, van onlangs, uh, of niet? Goed, nou, de auto is weer terug uh, achter de veilige deuren van de 2 van de uur Delft. Leuk, professor Gavrila, dat u mij even meegenomen heeft. U hebt me laten zien dat deze auto eigenlijk alles zelf kan. Nou, we hebben, wat we hebben laten zien zijn vooral de zintuigen van de auto. Wat is er thans mogelijk? Er zijn drie verschillende zintuigen. Dat is uh, de radar, dat is de camera en dat is de laser. En wat ging er dan mis in Amerika? Nou ja, het was een erg moeilijk scenario. Het was s'nachts. Je, je kon bijna je kon niet, niet zien. Je kon de voetganger niet zien. Um, en ja, de auto reed ook snel. Um, en dus betekent dat dat de camera uh, dus eigenlijk weinig kans had. De voetganger was buiten de lichtkegel van de auto. Dus je kon, kon niks zien. De radar kan überhaupt voetgangers heel moeilijk detecteren. Omdat er weinig metaal uh, in het lichaam zit. Uh, hoewel in dit geval de voetganger wel een fiets erbij had. Uh, maar eigenlijk had de laser toch hier uh, de voetganger moeten detecteren. Tenminste als hindernis. En ja, die auto had eigenlijk moeten begrijpen van... hé, hey, komt de hindernis uh, direct op me af. Wat betekent dit dodelijke ongeluk nou voor de industrie? Alle mensen die bezig zijn met intelligente vervoerssystemen? Nou, ik denk dat dit wel... Uh, het is uh, allereerst uh, een tragisch ongeval. En ik denk dat dit wel uh, een aanleiding uh, moet zijn... ook voor een moment van reflectie. He, want ik denk van, het is duidelijk wat de... Wat het potentieel is van de technologie. En we hebben 1,2 miljoen verkeersdoden jaarlijks wereldwijd. En uh, ja,. Met de zelfrijdende technologie heb je het uh, lange termijn potentieel om 90% van deze ongelukken te vermijden. Dat is natuurlijk een ongelofelijke benefit. Maar, zover zijn we er nog niet. En uh, ja, de technologie uh, moet uh, nog ingevoerd worden. En het is gewoon belangrijk dat, en moet ook nog getest worden. Het is gewoon belangrijk dat het op een, ja, op een uh, verantwoorde manier natuurlijk uh, daarmee wordt omgegaan. Professor Gavrila van de TU Delft was dat over de ontwikkeling van de zelfrijdende auto's. En elke dag verwelkomen we op deze plek een vaste gast... die vanuit zijn of haar eigen expertise kijkt naar het nieuws. En vandaag is dat Bjorn Nijenhuis, oud-schaatser en neurowetenschapper. Ja, goedenavond. Goedenavond. Jij maakt je druk over het fenomeen in de sport... waarin ervaring boven expertise wordt gesteld. Een voorbeeld daarvan is het grote aantal oud-topsporters dat coach wordt... En lang niet allemaal zijn zij succesvol. En deze week nog werd oud Oranje International Jaap Stam ontslagen als coach van FC Redding. Ja, waar komt volgens jou het idee vandaan dat een oud topsporter ook automatisch een goede coach is? Ja, nou ik weet niet of ik me druk hierover maak, maar ik vind, het, ik vind het heel opmerkelijk en vind het heel, heel erg interessant. Ja. En uh, dat heeft zeker te maken met een bepaalde cultuur. Een soort, een soort hermetisch gesielde cultuur bij, bij sport. Mm -hmm. van, uh, ja, net als religie of politiek. Als je, deel, als je heel lang deel bent geweest van een bepaalde familie... dan creëer je, dan verga je een soort respect... En dat respect kun je dan natuurlijk gebruiken als een soort, uh, als een soort sociale uh, currency... als een soort mm -hmm. sociale geld... Mm -hmm. om dan hogere posities te krijgen binnen het hiërarchie van sport of mm -hmm. politiek, et cetera. En soms heeft dat niet per se te maken met, uh, met, het, feit dat je, met, met, met het feit dat je heel, goed, uh, heel, heel goede ideeën hebt... Okay, dat bedoel ik. Maar, maar je, je hebt, nu hebben we het echt over de sporten. Jij haalt nu ook religie en politiek erbij. Maar als we echt op die, die topsport uh, inzoomen. Ja. Um, het is dus niet zo volgens jou dat een oud topsporter automatisch een goede coach is. Want dat bedoel jij met expertise toch? Dat je voor, als, om coach te zijn een ja. bepaalde expertise nodig hebt. Ja, nou de, de, de reden waarom ik zei politiek en andere dingen. Dat, dat heeft natuurlijk te maken met, met hiërarchieën. Dus wij, mm -hmm. wij, wij creëren sociale hiërarchieën. Mm -hmm. En wij moeten bepalen wie daar aan de top moet. Zitten en, en dan moeten wij bepalen waarom. En een van de redenen uh, dat wij dat vaak doen is wij creëren een soort in-group van ja, hij is er altijd bij geweest. Mm -hmm. Dus uh, wat, wat we er eigenlijk nu over hebben is ervaring. Hoe, wat is nou, hoe waardevol is ervaring eigenlijk? Ja, dus hoe waardevol is het als je zelf heel lang een, een topvoetballer ja, bent geweest? Vergeleken met het feit dat je bijvoorbeeld een hele goede proces hebt ontwikkeld, ja. bijvoorbeeld uh, heel goed analytisch uh, kijken naar data, ja. en dat je dat kan gebruiken als gereedschap om iets te verbeteren. En dus er zijn prachtige voorbeelden hiervan. Ja. En dat, dat komt uit in... Dat, in hoe heet dat film? Moneyball. Ken je dat, ken je dat film ik nog? Ik heb de Moneyball? trailer even gezien, ja. omdat ik uh, ja. me <laughs> moest voorbereiden natuurlijk. Okay. Ik heb de film heel niet gezien. Heel simpel, ja. heel simpel. Moneyball is een, is een film waarin... Uh, er, wordt, uh, uh, er wordt beschreven hoe een. Eigenlijk een statisticus. Met een, gespeeld door Brad Pitt? Ja, nou, ja. Niet, niet. Statisticus is dus niet gespeeld ah, door de, Brad Pitt, hey, natuurlijk. Precies, hij is de, hij is de coach. Ja. Maar uh, waarin een. Maar heel simpel, gebaseerd op een waar uh, gebeurd verhaal, waar een statisticus. Uh, uh, zonder, uh, het, zonder oude cultuur en traditie van hongbal... maar met heel, heel veel geavanceerde statistie, statistieke uh, manieren... statistieke strategieën... Mm -hmm. uh, maakt hij een hongbalploeg van een van de slechtste hongbalploegen in, in Amerika... naar een van de beste hongbalploegen. En hij doet dat zonder alle cultuur en traditie en verhalen en in-group mentality... van al die zeg maar, priesters van de sport te gebruiken. Hij gebruikt puur wetenschap. Aha. En statistieken uh, dus eigenlijk een soort uh, uh, uh, data gedreven... analytisch mm -hmm. uh, uh, verzamelen van informatie om een betere oplossing te vinden. Mm -hmm, mm -hmm. En hoe ze dat daarvoor deden... Mm -hmm. En dat laten ze heel goed zien in, in, in Moneyball. Hoe ze dat daarvoor deden was kijken naar... Informatie wat eigenlijk een product was van, van coaches die heel veel ervaring hadden ja. en die keken naar dingen zoals ja hij het ziet er goed uit hij heeft een mooi gezicht letterlijk dat zijn dingen waar ze dachten van nou dat is een goede mm -hmm. men, dat is een goede reden om zo'n hongballer aan te nemen om een betere ploeg uh, te maken en dat zijn hele slechte redenen ja. en ja. dat zijn niet uh, datagedreven analytische redenen om dat soort beslissingen te maken ja. dus wat ik denk wat ik denk als je een coach bent het is, heel goed kans, het is een heel goede kans dat je hele goede. Uh, uh, uh, dat als je een speler bent geweest. Is er nog een heel goede kans dat je een heel goede coach kan zijn. Maar. Maar ja. dat heeft niet per se. Uh, uh, de reden daarvoor is. Is niet per se omdat je heel goed hebt gespeeld. Ja, ja, ja, een andere ja, ja. hele belangrijke reden waarom je. Uh, een andere hele belangrijke factor in het creëren van een heel goede coach is. Ben jij, ben jij bereid om, om dit soort belangrijke. Data-gedreven strategieën te gebruiken om te zorgen dat jouw spelers in een juiste combinatie het best kunnen spelen. Want, want, want ons we is om wetenschap, is science. Precies. We, we kunnen daar, ja. niet, omheen. Ja. We kunnen en daar bent, niet omheen. Jij bent zelf oud-sporter uh, oud en ja. wetenschapper. Ja, uh, ik ben oud-sporter, dus. Moet, ik heb moet jij niet gewoon coach worden dan? Ik, ik, ik, ik ben oud-sporter, dus ik weet precies hoe hoe het daar aan toe gaat. Mm -hmm. En wat voor beslissingen er worden gemaakt. En waarom ze worden gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, we nemen een nieuwe coach aan. Waarom? Nou, en dat zijn allemaal redenen. En dan zegt die nieuwe coach van... ja, ik denk dat we dit moeten doen. En dan vraag je, nou waarom? Ja, allemaal, allemaal, allemaal magische redenen waarom ze denken dat het beter is. En zo creëer je ook een soort uh, cult of personality. Mm -hmm. Nou, je hebt hele goede schaatsers of hele goede voetballers onder je. Mm -hmm. En die presteren heel goed. En mm -hmm. dan gaat iedereen zeggen, jij dat bent een hele goede coach. Ja. Maar... Dat is niet wetenschappelijk of analytisch bewezen. En als je hmm. daarnaar kijkt, dan produceer je veel betere resultaten. Hmm. Dus we moeten echt heel erg uh, heel wetenschappelijk benaderen. Maar nee, coachen, maar ik heb... maar, nee, maar, nee, wacht even. Maar coachen ja. uh, gaat natuurlijk ook heel erg. Dat of, is ook oefoe, oh, ja, wil je en, en mensen. Ja, je dat moet toch gelul. iemand kunnen. is gelul? Nee, oh. ja, nee, nee. Dat is niet gelul. Je moet natuurlijk. Um, het, het heeft heel veel te, te maken met mensen. En het ja. heeft heel veel, heel veel te maken met. Uh, uh, goed de draaiende wielen van een sportploeg uh, uh, uh, uh, uh, ingevet te houden. En dat, mm -hmm. dan, dat heeft te maken met heel veel sociale aspecten, et cetera. Ja. Ja. Maar als je kijkt naar de echte grote vooruitsprongen... als het gaat om avanceren van sport in de laatste twintig jaar. Mm -hmm. Wat zijn dat? Mm -hmm. zijn dat? Zijn dat, zijn dat uh, coaches die op een gevoel zijn gegaan? Of zijn dat wetenschappers en dokters... En, en statistieke experts... die mm -hmm. gaan kijken naar hoe je een ploeg... echt op een wetenschappelijke manier beter kan maken. Sp de laatste, praat, dus, maar met, ja. praat maar met uh, Golden State uh, Warriors. Mm -hmm. Praat maar met al de, hele, al de super succesvolle sporten... die, die duidelijk hebben uh, bewezen dat ze vooruitgang hebben geboekt. En dan, en dan heb je geen aan elkaar geplakte motivatieverhaal okay, nodig. Dan okay. heb je echte data nodig. Data, science, wetenschap. Oké, okay, duidelijk Bjorn Nijnhuis. Nee, Dank <laughs> je ja, Dit was Nieuws en Komen. Met daarin een terugblik op de verkiezingen. Het ongeval met de zelfrijdende auto. En de kiezers van Denk. En alles met islam is dood, verderf, terror enzovoort. Dat is gewoon niet zo. En ik had het, een, het idee dat uh, zij mij heel goed begrepen. En op een gegeven moment dan is de maat vol. En letterlijk, figuurlijk, is de maat gewoon vol. Maar ik heb gewoon het idee dat DENK veel vaker opkomt... voor uh, een groep die zich niet gehoord voelt. En zo blijft de balletje rollen. Op een verkeerde manier, zonder daadwerkelijk de probleem. Ik herken wel het geluid dat hij zegt. Uh, maar eigenlijk had de lezer de voetganger moeten detecteren, tenminste als hindernis. En ja, die auto had eigenlijk moeten begrijpen van... hé, hey, komt de hindernis uh, direct op me af. Ik uh, begon uh, gisteren uh, met een huilbouw. Elke uh, nieuwe partijleider die zou natuurlijk het liefst zijn eerste verkiezing winnen. Altijd pijnlijk om daar het mes in te zetten. Dan zijn wij heel gelukkig. Ja, dank dat u luistert naar Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Margje Fixen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het openbare leven ligt in Frankrijk tot morgenochtend... grotendeels plat door stakingen. Duizenden Fransen gingen vandaag de straat op... omdat ze ontevreden zijn over het beleid van president Macron. Onder meer bij de spoorwegen, de luchtverkeersleiding... en de gezondheidszorg wordt tot morgenochtend gestaakt. Een docent van de Hogeschool van Amsterdam die bijna een jaar ziek thuis zat nadat hij was beschuldigd van ongewenste intimiteiten, krijgt 65.000 euro ontslagvergoeding mee. Dat heeft de kant kantonrechter bepaald. Zes studenten hadden over de man geklaagd, waarop de hogeschool hem eerst tijdelijk en later voor onbepaalde tijd schorste. De rechter vindt dat voorbarig omdat er nog geen oordeel was dat de klachten gegrond waren.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 Sommige plaatsen, het is op sommige plaatsen toch nog eventjes opgeklaard aan het eind van de middag. Ook vannacht hebben we wat opklaringen. En de temperatuur die daalt vannacht naar zo'n 4 tot 5 graden. Morgen dan komt de wind uit het zuidwesten. En met die zuidwestenwind komt ook nou, wat zachtere lucht onze kant op. Heel zacht wordt het nog niet. Maar de temperatuur die gaat toch stijgen naar zo'n 8 tot 10 graden. Daarmee voelt het echt al een beetje lenteachtig aan. Er is ruimte voor zon. Toch wordt smiddags in het westen van het land de bewolking misschien eventjes wat dikker. Daar zou dan een heel klein beetje regen uit kunnen vallen, maar het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. In de loop van de middag trekt de zuidwestenwind... vooral in het noordwesten van het land wel aan tot een windkracht 6. Uh, dat is toch wel vrij stevig, vooral in het noorden van Noord-Holland... en ook op de westelijke wadden. Ja, en dan het weekend. Uh, dat ziet er helemaal niet gek uit. Lenteachtig. De wind die verdwijnt ook goed deels. De temperatuur komt uit op zo'n 10 of 11 graden. Zaterdag is er wel vrij veel bewolking. Zondag dan is er meer ruimte voor de zon. En als we dan al heel uh, voorzichtig kijken naar de nieuwe werkweek... dan zien we toch dat uh, dat rustige weer niet aanhoudt. Uh, de temperatuur die blijft wel uh, op pijl... met zo'n 8 tot 10 graden overdag. Maar de kansen op neerslag die nemen ook zeker toe... en er is wat meer bewolking in de nieuwe werkweek. Uh, de ANWB, daar zit Helene de Geest als het goed is. Ja, ja, ik zit er. En eh, ik heb ook goed nieuws, want de meeste files die worden nu korter. De meeste vertraging is er nog in het midden van het land. Op de A1 bijvoorbeeld nog, van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Amersfoort, 4 kilometer en een kwartier vertraging. In het zuiden is het ook nog vrij druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen sint michielsgestel en Salbommel in totaal zo'n 7 kilometer... Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen daar heb je op dit moment nog de meeste vertraging. Tussen Leerdam en Tiel is de vertraging namelijk nog ongeveer 40 minuten. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste voorlopig via Den Bosch rijden... over de A2 en de A59. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Een hele avond en welkom bij Dit is de Dag. Een groep aandeelhouders klaagt Facebook aan... vanwege de affaire met het misbruik van gebruikersgegevens. Facebook komt steeds meer onder kritiek te liggen... omdat het bedrijf meer van jou weet dan jij zelf. Het is onnervend om te denken dat researchers zo veel over ons kunnen leren... van onze social media profiles. En wat is jouw stelling hierbij, commentator Rico Voorberg? Ik moet stoppen met Facebook, maar dat kan het niet. Ja, met jou vast nog een heleboel andere Facebook-gebruikers. En Danny Megic heeft zo een paar tips voor jou. En dit is de dag waarop de lokale partijen overal in Nederland... als dé grote winnaar van de verkiezingen uit de bus zijn gekomen. Sterker nog, op veel plekken wonen ze, wonnen ze niet alleen... maar werden ze ook de grootste en ieder met hun eigen campagne. Dit is onze mooie stad achter de duinen. Wij hebben hart voor Den Haag. Dat is een warm hart, dat is een trouw hart, dat is een trots hart. Dit is Hilversum, een dorp waarin het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven is. En naam is Jan Pauw, lijsttrekker van gemeente Blauwe groens Wij geven voorrang aan groen, We willen de polder beschermen en niet bebouwen zoals de regio is. <tied> En wij hebben vandaag de drie lijsttrekkers uitgenodigd... van de partijen die u net hoorde. Richard de Mos van de Haagse groep De Mos. Karin Walters van Hart voor Hilversum. En Jan pouw van gemeentebelangen Groen Soest. Ja, wat is nou het geheim achter dat succes van lokale partijen? Praat mee op Twitter, dat kan namelijk. Gebruik hashtag DIDD. En meekijken, ja, dat kan ook uh, via de webcam op nporadio1.nl. Nou, allereerst... Van harte gefeliciteerd uh, met de overwinning. We hebben taart uh, aan laten rukken. Ja, uh, geniet <laughs> ervan. Taart is aangesneden en wij snijden uh, ja, dit, uh, dit, uh, deze overwinning aan. Uh, te beginnen bij uh, meneer De Mos. Hoe laat is het gisteravond geworden in Den Haag? Uh, ik was uh, rond de klok van vijf. Uh, was ik thuis? Zo, die stem uh, die verraadt heel veel. Ja, maar dat komt omdat we gisteren nog de hele dag bezig zijn geweest om kiezers te overtuigen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nee, dit is het geschreeuw en de uh, stem van veel sigaretten en drank. Dat laat ik voor u. Oké, okay. gefeliciteerd. U. Um, ja, wat je heel veel hoort. Uh, in Den Haag uh, uh, weten ze niet wat de lokale thema's zijn. Hè? En dan heb ik het over Politiek Den Haag de Tweede Kamer... Uh, waar de mensen zich uh, druk over maken in de gemeentes. Uh, meneer Pauw, uh, gefeliciteerd. Verdubbeling Dank u van wel. drie naar zes zetels met gemeentebelangen Groen Soest. Um, wat was nou in uw ogen dan het thema in Soest, deze verkiezingen... waarop u dan ook gewonnen heeft? Nou, we hebben heel duidelijk naar voren gebracht... dat de gemeente staat voor een uh, groene gemeente. En er is een wat dreiging, met name uit de regio Amersfoort... die wil eigenlijk meer kijken waar ze in de toekomst zouden kunnen uitdraaien. Wij we hebben dat heel nadrukkelijk naar voren gebracht. En was u dan de enige die dat deed? Uh, nee, er waren wat meerdere, maar we hebben een goede campagneleider... die zeg maar, helpt die dingen naar voren te brengen wat je belangrijk vindt. Ja, en waren er ook landelijke partijen... die zich op lokaal niveau met dit onderwerp bezighielden? Het was heel frappant dat je... We waren zeg maar drie maanden geleden al dat aan het voorbereiden en naar voren brengen. Uh, ook in de Raad. En dan zie je langzamerhand dat een verschuiving... dat andere partijen dat ook gaan overnemen. Ah, U begon, u was de voortrekker. Dat en dan, dan dachten absoluut... ze, dit, dit werkt, dat gaan wij ook dan doen. Ja, of ze ja. werden natuurlijk bang dat de lokalen nog groter werden. Ja. Nou ja, het is, uh, het, van drie naar zes, uh, dat is, een, eh, is echt veel. Uh, meneer De Mos, uh, in Den Haag, uh, nou, dat is nog groter, uh, het verschil van drie naar negen zetels. Met welk plan heeft u nou het verschil gemaakt... Nou, dat is vooral, uh, zo noemen we dat in Den Haag, onze ombudsmanpolitiek. Uh, wij uh, gaan heel erg uh, actief de wijken in. En uh, spreken daar met, uh, met, met de buurt. En uh, ja, de, de signalen die we daar ja. ontvangen, die uh, gaan we politiek vertalen. En je ziet dat dat heel erg werkt. En, maar dat uh, doen toch ook, ook wel die andere partijen? Nou, toch hoor je in, in de wijken en in winkelgebieden waar wij komen. hoor je dat dat uh, uh, vaak toch niet het geval is. En wat mensen nog erger vinden is dat. Uh, er geen terugkoppeling komt. in de dus, zin van wat bedoelt u? Nou mee? ja, dat je dus een, een, iets signaleert en dat ga je dan uh, proberen aan te pakken en ah. dat het resultaat daarvan ja. uh, uh, bij die bewoners terugkomt. En ja, soms... want, want bijvoorbeeld, hè, u wilde een, een mooi groen-geel uh, fietspad naar het Ado-stadion. Nee, uh, natuurlijk de kleuren. Een uh, looppad. Ja. Is dat nou, uh, hè, dat is dan een heel leuk idee. Dat, dat, daar kwam u dan mee. Uh, had u dat dan in die buurt gehoord? Nou, dat, we hebben natuurlijk een goede band met, uh, met de supporters van Ado en uh, die moeten eens in de tweede weken moeten die over het fietspad uh, naar het stadion toe. En die worden daar van de sokken gereden. En dit was ooit een oud uh, PvdA-plannetje. En uh, de PvdA die ageert heel erg tegen mij. Dus ik heb het logo van de PvdA vervangen voor dat van Groep de Mos. En gek genoeg kregen we geen steun van de Partij van de Arbeid. Nee. En denkt u nou dat mensen hiervoor zijn gevallen? Nee hoor. Wij hebben natuurlijk een, een, een, een 84 uh, pagina dik programma uh, geschreven. is meer. Ja. En dat hebben wij op wijkniveau gedaan. En Den Haag kent uh, vele wijken en ook heel veel diversiteit in die wijken, en juist omdat je dat op het wijkniveau doet, ja. uh, bereik je dus ook heel veel mensen. Ja, en dus u zegt dus: ik, ik praat met die mensen, en dan volgens zien ze dat ook terug in, in ons plan, zeg maar. Ja. En als uh, je dan ook belooft een kop koffie te komen drinken, dat je dat ook echt doet, en dat je dan ook na die kop koffie uh, uh, die mensen terugbelt als die willen weten hoe wat er is uh, uitgekomen met die politieke actie. Ja, en nu moet u dat wel gaan waarmaken, al die punten. Ja, goed, al die punten. Wij moeten natuurlijk nu alle verkiezingsprogramma's met de partijen... waarmee we gaan onderhandelen, naast elkaar leggen. En ja. dan moeten we concessies doen, water bij de wijn doen. Ja, ja, en dan ja. moeten we uiteindelijk een lekker groep de moswijntjes schenken... wat heel goed erin gaat bij onze achterban. Ja, en dat ze wel tevreden blijven. Dan ga ik Absoluut. nog naar mevrouw Walters in Hilversum, van zes naar acht zetels. Met welk speerpunt heeft u de Hilversumse kiezer verleid? Uh, nou, dat zijn eigenlijk twee zaken. Je, je ziet hetzelfde als wat de heer De Mos uh, aangeeft. We zijn gewoon beter in contact onderhouden met de wijken. Daar zitten we met veel meer verenigingen, stichtingen, bewoners. Uh, dus dat is één punt. En het andere is, is dat in Hilversum speelt op de achtergrond... een mogelijke fusie naar Gooistad. Zeven gemeentes uh, zouden dan bij elkaar moeten... naar een, wat wij noemen, monstergemeente van 240.000 inwoners. Ah, u heeft het mooi gevreemd. Een monstergemeente. Gemeente. Dat wil ja, natuurlijk niemand. Dat hebben de Hilversum is toch ook begrepen, Hilversum moet Hilversum blijven. Was u dan de enige partij die daartegen ageerde? <lacht> Um, de SP was daar ook tegen, uh, maar verder waren de D66 VVD, de grote ja. jongens waren daarvoor. die willen niet snel genoeg. Nou, en dat onderscheid uh, heeft men wel degelijk gezien. Ja. Hebben jullie eigenlijk nog gekeken naar dat debat dinsdagavond op tv, waar al die landelijke kopstukken het hoofdzakelijk over integratie wilden hebben? Meneer de Mos. Nee, en dat vind ik, echt. ik was toevallig onderweg naar, naar Pauw, waar ik een, een optreden had. En ik vind het echt stuitend dat al die landelijke kopstukken... eens in de vier jaar actie de présence geven. Hier in Den Haag komt Wilders een hond aaien... en komt Mark Rutte VVD-ballonnen vol met lucht oplaten. Ja, daar wordt de, de lokale bewoner niet, niet blij van. Die willen oplossingen voor hun problemen hebben. Ja, meneer Pauw? Ja, ik heb het wel gezien, maar je vraagt je af waar zit ik eigenlijk naar te kijken. Uh, Word ver... je dan ook boos of verlaten? Of nou, ik, ik, ik probeer niet boos te worden over zoiets, maar je hebt er wel mee te dealen dat uh, zeg maar landelijke politieke partijen dat op die manier uitspelen. En op het sentiment daar zeg maar hun uh, zeg maar partijgenoten in de lokale. Zeg maar, uh, omhoog helpen. Maar goed, het werkt denk ik... een beetje afrechts. Want, ja, uiteindelijk ja, heeft u... toch gewonnen. Er zijn natuurlijk de lokale gewonnen, partijen... Je, die om, de winst ja, krijgen. omdat je goed... in de wijken zit, net als wat we ja. vorig hadden. En de problemen, bijvoorbeeld... in Soest was een, wilden ze een sporthal... in een bepaalde wijk bouwen. Daar was het eigenlijk... de bevolking tegen. En wij gingen als eerste zeggen... dat is helemaal geen goed plan. We gaan zelf... een ja. ander plan teken, uh, erop op loslaten. En zo... werd er eigenlijk een sfeer tegen Van... hé, hey, ja. gemeente Belang is... hartstikke goed bezig. Daar... Ja, ondersteun. en dan maakt het dus niet uit wat mensen op tv dan zien. Dan gaan ze toch voor dat lokale belang. Ja. Uh, want bij u, mevrouw Walters, kwam uh, meneer Rutte ook uh, misschien ballonnen oplaten, uh, honden aaien. Ja, hij kwam uh, koffie drinken op de groest in Hilversum. En uh, ja, zogenaamd om uh, te lokken dat mensen gingen stemmen. Maar ja, er stonden natuurlijk alleen VVD'ers omheen. Dus het was toch een beetje een VVD-show. Uh, en heeft dat de VVD geholpen? Want waar zijn die geëindigd? Um, die zijn gelijk gebleven. Hm. En eigenlijk landelijk zijn ze een tikje gestegen. Dus in Hilversum is het in ieder geval een beetje beperkt. Ja. Wij hebben er ook gewoon omheen staan flyeren. Ik bedoel, neem gewoon onze flyer. Ja, je moet een <laughs> beetje volhouden. Rico, uh, voorwerg, onze commentator. Heb ja. jij op een landelijke of een lokale partij gestemd? Landelijk. landelijk. Heb je nog getwijfeld? Nee. Uh, ja, wel over een aantal uh, ja, landelijke maar, partijen, maar niet over landelijk of lokaal. Um, ja, je zit in Amsterdam. Ja, dus Ander de, verhaal weer. De, ja, misschien wel, maar het heeft misschien ook wat te maken met, de, met een rol hier. Dat je voortdurend bezig bent met, uh, met, met landelijke thema's. Um, en dat, dat, um... Maar je woont in Amsterdam, je hebt een ja. gezin. Kijk jij dan niet van, uh, ja, hier loop ik gewoon als Amsterdammer tegenaan en... Nee, dat is niet. wat ik bij die partij um, vind. Maar goed, misschien komt dat ook omdat ik... Uh, bedoel, ik heb geen hekjes die bij het water verwijderd moeten worden. Zoals Charles uh, uh, Citalsing zo prachtig schreef. Bedoel, ik, ik weet ik veel. Uh, <laughs> maar ik heb in Amsterdam, een prima Amsterdam zijn ook nog niet echt een stevige lokale partijen. Nee, hoe komt dat eigenlijk? Oh, um, nee. er is nog Kijk, geen... Dat is, weet ik niet eens. Nee, nee er zit nog geen goede lokale partij in Amsterdam. wat zou die dan kunnen brengen? Wat zou een goede lokale partij in Amsterdam brengen... ten opzichte van die andere partijen die daar zitten? Nou, hetzelfde wat ze in andere gemeentes brengen, veel meer betrokkenheid vanuit de wijken. En uh, Amsterdam is natuurlijk ook heel groot en er is veel mm -hmm. te doen. Uh, dus wel degelijk valt daar meer uh, ja, politiek munt te halen voor de mensen. Maar waarom in de, de, de lokale partijen het dan beter? Ik bedoel, die landelijke partijen hebben ook gewoon nog uh, uh, een, een bureau waarmee ze allerlei uh, issues kunnen uitzoeken. Uh, ze hebben ja. wetgeving, et cetera. Dus dan heb, zou je zeggen dat mensen op lokaal niveau meer de ruimte en de tijd hebben om gewoon uh, met mensen te ja, connecten. Ja, meneer Pauw, die uh, steekt zijn vinger op. Dat ja, ik regioen. denk dat je heel nadrukkelijk op een gegeven moment moet je contact hebben met de inwoners. En dat uh, vergeten, denk ik... Nee, ja, ze zitten er niet bij. Nee. Dat maakt wel een beetje lastig. Nee, maar, maar dat dus maakt niet uit. Ja, maar die als je dat... dat vraagt me wel af. Want een lokale uh, CDA. die woont toch ook in die plaats? Jawel, ja. maar toch is die wat gereserveerder. En ze zitten ook aan compacten... met partijdogma's vast. Ja, meneer De Mos. Absoluut. Partijdogma's. Ja, natuurlijk. Als jij uh, uh, de sociaal-democratie voorstaat. en uh, uh, je moet lokaal eens een keer een rechts. een standpunt innemen. ja, dan is dat voor een PvdA lastig. Ja. En vice versa werkt dat ja. voor een, een liberaal. Uh, net zoals je in, je in je stad. misschien wel hele steden pagina armoedebestrijding nodig hebt. Ja. En dan zit je in die partij maar eens vast. En uh, dat maakt dan heel lastig om ja. lokaal keuzes te maken. Ik denk dat ik ook zo Rico de, de, de, zo de uh, gesprekken op straat zou voeren. Zeg maar. Als ik iemand van een, van een landelijke partij tegenkomt, dan gaan we natuurlijk over een aantal landelijke dingen. Want die heb ik net gezien in het nieuws. Of die ja, ja. Hey joh, wat waren we net over in debat. Dat heb je natuurlijk bij een lokale partij. Ja, um, je weet misschien ja. wel een beetje wat er gebeurd is. Maar heb je iets minder geschiedenis mee. Omdat er niet direct nou ja, via nieuws, Twitter, social media allerlei informatie naar je toe komt. Ja. Dus je nou, iets... Dat is ook een heel ander. Dus als lokale partijen groeien, wij zijn op social media echt de grootste in Hilversum met kop en schouders op Facebook en Instagram, uh, maar ook gewoon met flyers, thema flyers. Dus we doen veel meer. Ja, en aan. u weet ook hoe het is om bij zo'n landelijke partij uh, te horen, en uh, ja. maar dan lokaal bezig zijn. Want u zat eerst bij de SP. Dat klopt. Merkt u heel veel verschil? Uh, nou, je merkt wel verschil op het punt van die dogma's, uh, uh, wat de meneer ook zei. Meneer als de Mos ik... zei van, ja, dan wil je lokaal eigenlijk misschien rechts uh, iets gaan doen, ja, terwijl je links gevreesd. Uh, zit. Als, gevreemd, je, als je bij de SP zit, zit en je krijgt een raadstuk, dan weet je eigenlijk al wat je moet vinden. En bij een lokale partij zitten mensen die landelijk heel verschillend stemmen, ja. van uiterst recht tot uiterst links. Okay. Dus je, je zegt echt, wat past hier? Ja. En niet uh, nee. wat neem ik mee. Meneer de Mos, uh, een stem op een lokale partij... is dat een anti-Den Haag stem? Nou, je moet nooit anti Haag zeggen tegen een echte Hanees. Nee, euh... ja. <laughs> ik vind het ook heel ja, verwarrend, zo, hoor. Nee, studio, laten we maar... zeggen een anti-binnenhof stem. Ja, natuurlijk nou, mm -hmm. wel. Mensen, mensen voelen zich vooral uh, de kleinere problemen. Hè. Uh, daar stappen gewoon vaak landelijke partijen... juist door dat landelijke gekissenbis uh, overheen. En juist die kleine thema's die kunnen heel erg bijdragen... aan een prettigere leefomgeving. Ja. Maar dus u zegt van nee, nee... Eigenlijk niet. Het is niet per se een anti-binnenhofstem. Nee, want ik, uh, je ziet helaas nog dat uh, de opkomst uh, gisteren... bij de gemeenteraadsverkiezing in Den Haag laag is. Dus uh, we moeten daar ook als lokale politiek nog aan trekken... om uh, meer uh, mensen naar de stembus te krijgen. En je ziet dat het landelijk hoger ligt. Dus, uh, er uh, is uh, nog voor jullie ook heel wat te winnen. Absoluut. Ja, wij, wij proberen dat op huis-aan-huis bladen. En wat mevrouw net zegt, inderdaad. En uh, wij hebben ook de grootste Facebookpagina. Kom maar eens kijken. www.groeptenmos.nl. En dan... Uh, dan kunt u dat ook zien. Ja. Nu hadden we het net al over die, die, die lokale uh, politici... die dan ineens uh, als duveltjes uit doosjes uh, opkomen bij die verkiezingen. Dat is dus irritant voor jullie, hoewel jullie wel uh, gewonnen hebben. Maar hoe zou je dat uh, ja, ja, kunnen veranderen? Meneer Paul? Ja, belangrijk is in wezen dat je uh, anders uh, uh, moet gaan denken met de verkiezingen. Uh, want eigenlijk de, de, de zeg maar, uh, nationale partijen gaan via media heel nadrukkelijk op een gegeven moment uh, hun landelijke thema's naar voren brengen. En het heeft invloed op de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou je eigenlijk los moeten koppelen. En ja, ik denk dat je misschien eens moet uit de box moet denken... en te zeggen, nou, laten we die gemeenteraadsverkiezingen... eens op een andere manier gaan organiseren. Niet allemaal tegelijk, maar bijvoorbeeld... Uh, we gaan het door het hele jaar verspreiden een beetje. Uh, uh, een aantal gemeentes, twintig uh, uh, in de provincie Utrecht... vijf uh, in de provincie Limburg en zo dan hebben eigenlijk de landelijke partijen te minder invloed... Op ja, die kunnen dat niet bijbenen, als het ware. Maar ze moeten ook gewoon hun, hun gewoon gewone werk doen. Nee, het wel een goed plan. Ja, ik word er heel vrolijk van. Ik vind het, uh, omdat je dan gewoon echt weer nou ja, op, op lokaal niveau... en het, al die gesprekken over, van heeft nu het kabinet verloren... of het kabinet niet verloren. Dus natuurlijk, uh, daar ging het niet over. Uh, nee. Maar als het verspreid wordt, ik, uh, ik stem alvast voor. voor. Ja, uh, mevrouw Walters, goed idee. Nou, Het is een leuk idee waar ik me wel zorgen om maak... hoe je dan de opkomst goed houdt. Want uh, aan de ene kant is al die media-aandacht een beetje vervelend. Maar het zorgt er wel die voor hè, dat, dat, dat, landelijke verhaal dat, landelijke, dat mensen weten... oh ja, over twee dagen stemmen. Ze worden ook plat gegooid en dat helpt ook de opkomst. Maar ja. je hebt de grote social media-spread uh, in, de, in de stad. Dus in die zin? Ja, maar nog steeds zit niet iedereen daarop. Nee. En daar uh, haal ik geen 80% opkomst mee. Nee. Nee, Richard, Richard de Mos, goed idee of ook uh, toch een beetje... Huiverig voor de opkomst als, als je dat gaat spreiden, die verkiezingen lokaal. Ja, het is een leuk lokaal. idee, maar ik weet niet in hoeverre dat uh, realistisch is, het idee. Het is hartstikke leuk. Maar uh, ja, inderdaad, uh, de reclamespost van ga stemmen. En, uh, en die opkomst is al heel erg laag. Ja, om die dan het risico te lopen dat die nog lager wordt, hmm. is denk ik dan een minder effect daarvan. Hmm, nou, Robber? daar is dan ook wel een puntje natuurlijk. Van, uh, uh, uh, we kunnen zeggen van... Hey, het is hartstikke winst, al die lokale partijen. Maar het kan natuurlijk ook een teken... Van, niet feestjes verstoren, er zijn in gewoon vrolijk taart aan het eten. Maar <laughs> <truimert> um, uh, dat het een soort wantrouwen is... In, uh, in politiek als zodanig. En we zitten hier met, met winnaars aan tafel. En dan, dan ben je voel je even gesteund. Uh, uh, uh, maar hoe gaat dat de komende vier jaar... ook als mensen weer uh, lopen te mopperen? En, ja, dus, en dus eigenlijk ik wat doen? ik zei... Die anti het is een stem tegen het Binnenhof. Nou ja, of tegen... Po politiek politiek als, als, als zodanig. zodanig. En dan ja. wordt het natuurlijk ook spannend uiteindelijk voor lokale partijen ja. die wel ja. moeten gaan regeren. Nee, maar ik denk dat gewoon de lokale partijen veel meer de, de, de, de lokale issues kunnen aanraden als zeg maar, ja. de landelijke partijen. Dat zie je denk ik overal. Ja, en vergeet niet, dit zijn uh, dat zijn partijen die zich ook bewezen hebben. Ja. Ze zijn niet nu ineens opgekomen. Die zijn opgekomen. niet opeens nieuw. Uh. Nee, dat is, die zijn er ook. Ja. En ik denk dat de landelijke ja. kopstukken niet hebben bijgedragen aan hun wijze van uh, debatteren op de televisie. Dat mensen denken: hé, hey, ik ga eens even me verdiepen in de, land in de lokale politiek. Als je ziet hoe dat is gegaan in de, <tus> de balie in Amsterdam. Ja. ja, daar krijg je gewoon spontaan heel buien van ja. als je dat debat hebt gezien. Ja. Ja. ja, nou is er in de Eerste Kamer uh, een o de OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. Die komt daarop voor de belangen van lokale partijen. Zou mm -hmm. er niet zo'n partij in de Tweede Kamer moeten komen, Richard de Mos? Nee, want dan is juist denk ik de kracht weg uh, ja, van het lokale. Ja, dan zit je toch ook weer in die Haagse kokon uh, op het ook oh sorry, de Binnenhof kokon. Uh, <lacht> uh, ik denk dat niet dat het uh, verstandig is. Juist dat uh, lokale en je echt focussen op je eigen dorp of stad. Uh, ik denk dat dat juist de kracht is van lokale politiek. Ja, dus je moet vooral niet vermengen. Dat, zo klinkt nee, het een beetje. Je precies. wordt besmet als je als je daar in die. Uh, in ja, die kijk, Wij gaat gaan zitten. de prat op uh, dat wij uh, <lacht> staan voor de Haagse identiteit uh, uh, uh, uh, uh, scheven en dat, dat uh, echt juist dat Haagse sentiment, dat uh, willen wij heel erg raken. Ja. ja, Als je dan in de Tweede Kamer zou gaan zitten met anderen... en dat gaat vermengen inderdaad, dan ben je dat kwijt. Ja, Karin Waltus? Uh, ja, het lijkt mij ook zeer lastig. Je hebt nu goed uit te leggen wat het verschil is... tussen lokaal en landelijke partij en dan wordt dat diffuus. Ja. En dat helpt Geen niet. Idee. Geen goed idee dus. En dat vindt meneer Pauw volgens mij ook. Ja, ik... Ik wil het echt niet aan beginnen, want ik wil me juist concentreren op Soest. Ik wil ja. gewoon Soest mooi houden. En ja. dat is mijn, mijn doel. En dan ga ik niet met een uh, ander clubje in Den Haag uh, werk verrichten. Nee, ik hou me graag, zeg maar, ja. wat dat betreft wat, wat klein. En ziet u het ook als een beloning van het werk van de afgelopen jaren? Want inderdaad, u komt niet zomaar ineens op. Nee, kijk, Gemeente Groen Soest bestaat uh, zeg maar bijna 30 jaar. Uh, ...heeft uh, zeg maar, verschillende keren in het college... ...heeft ook verschillende keren ja. grote partij geweest. De uh, afgelopen uh, keer hebben wij uh, op ons donder gehad... Dat was er uh, wat verkeerd gegaan. Mensen gingen uit de partij, dus we gingen van... Zes naar drie. En ja. we hebben ons nu weer hersteld. Maar wel met een manier, op een gegeven moment uh, zeg maar in de raad meegestemd met goede ja. plannen. Maar heel kritisch zijn op ja. die punten waar we ja. zeggen dat is belangrijk voor Soest. Ja, En dat moet dus doorgaan. Want nu is het feestje wel uh, he, uh, gevierd. Maar het harde werken gaat beginnen. Uh, Richard de Mos, u heeft de lead in Den Haag. Wat is uw droomcoalitie? Nou, ja, wij vinden het heel belangrijk dat in ieder geval... de uitslag van de verkiezingen recht uh, wordt gedaan. Uh, wij zijn uh, de grote winnaar. Maar ook de VVD en GroenLinks hebben gewonnen. Dus, met z'n drieën. Ja, en we hebben dan nog wel een partij nodig... om uh, uh, een coalitie te vormen. Maar wij sluiten niemand uit. En we, we, er zijn wel ja. gesprekken nodig om nader tot elkaar te komen. Dus wij hopen maandag of dinsdag een verkenner aan te stellen. En uh, dan gaan we ja. daarna eens rustig verder kijken. Ja, dus VVD, GroenLinks en uh, Groep de Mos. En dan nog eentje erbij. Ja, dan er moet er iemand bij. Maar of zo, dat zo gefragmenteerd is, is het, hè? He? Je hebt er ja, vier nodig. Je hebt er vier nodig. Ja, je had deze coalitie ja. zelfs vijf nodig. Nou, wij gaan uh, ja. hopelijk proberen dat dat niet meer nodig is, want dat maakt het ook het besturen van de stad wel makkelijker. Ja. Maar ja, er liggen natuurlijk tussen GroenLinks en, uh, en onze partijen, uh, ja, er zijn wel wat uh, meningsverschilletjes die je dan even weggezet ja. moet worden. Maar gelukkig uh, stemt u of uh, gaat u voor het ene onderwerp extreem links en het andere onderwerp extreem rechts zitten, dus ja. u bent flexibel. We zijn, uh, nou ja, we hebben een aantal standpunten waar, waar we echt wel... Uh, Stevig over verschillen. Oh toch. En oh. Uh, ja, daar, zullen we, daar hebben we die verkenner heel erg nodig om, om met heel ja. veel liters koffie om, uh, om daar tot elkaar ja. te komen. Of wijn, dat kan ook. Wijn, dus ja. ik, ja. uh, Karin Walters, zin in. Coalitiebesprekingen. Uh, ja, we, we zijn het een beetje aan het verkennen. Wat is het veld wat er nu ligt? Ook zoveel partijen nodig in Hilversum. Uh, drie of te komen. vier. Dus ja, uh, ja dat, is, uh, dat is het veld. En ja. uh, wij vinden ook de winnaars uh, belangrijk. En dat dus, uh, is groenlinks en het CDA hebben gewonnen. Ja. Dus uh, ja. ja, daar gaan we zeker mee praten. Ja, ja en ja, wat het wordt, dat ja. gaan we zien. Jan Pauw, korte <laughs> afsluiting. Uh, Soest uh, heeft eigenlijk uh, VVD is op de tweede plek geëindigd. Uh, dus we zullen in ieder geval het motorblok met de VVD moeten vormen. En daar kan uh, andere partijen kunnen aansluiten. Ik hou nog alles open. Ja. Dus. Mag ik u veel succes wensen? Dank u wel. En dan, dan mag u nu eindelijk aan die taart beginnen. Want dat uh, is natuurlijk niet top Heerlijk. zo. Heerlijk. He? Dank <laughs> het is u wel. Een feest, <laughs> Dit is de dag waarop zanger Tim Knol vroegtijdig zijn optreden staakte bij DJ Giel Belen. Als er tijdens het optreden een stripper zich naast Tim wil uitkleden, is voor hem de maat vol. Dan loopt hij de studio uit. En even later raken de beide mannen in discussie. En dat klonk zo. Ja, ik weet niet verwacht dat jij dit zou doen, zo laag zou zakken. Ja, nee, maar ik had niet verwacht dat jij zo laag zou zakken. Nogmaals. Ik ga er niet kijken daarna, je zit het op, joh. Ik, ben, ik voel me echt te oud voor, voor deze onzin. Ja, en dit is de dag waarop een 65-jarige man van de publieke tribunes in de Tweede Kamer sprong. Terwijl Arno Rutte namens de VVD spreekt over de georganiseerde misdaad, gebeurt er dit? Om vooraf te laten toetsen door een overheidsinstantie of de persoon. Oh. Het zou gaan om een ondernemer en wietactivist uit Groenlo die al wekenlang voor de Tweede Kamer verkeerde. en zijn actie zou hebben aangekondigd op Facebook. Ja, en over Facebook gesproken. Dit was de dag waarop Mark Zuckerberg excuses aanbood vanwege de gang van zaken rondom Cambridge Analytica. So this was a major breach of trust, and, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then, then we don't... I deserve to have the opportunity to serve people. Eerder had Zuckerberg al wel gezegd dat er fouten waren gemaakt. Hij had nog niet eerder sorry gezegd, dat doet hij nu wel. Uh, commentator Rico Voorberg, jij bent een hardcore Facebook-gebruiker, hè? Ja, ik, ik ben regelmatig te vinden. Dat, dat, dat klopt. Ja. En je ja, vindt dat ja. je er vanaf zou moeten? Ja, uh, nou ja zeker die, die Cambridge Analytica was natuurlijk echt, echt dit zijn filmbeelden, dat is echt bizar. Ja, want dat, leg wat, even wat, uit. Nou ja, um, ik, ik, ik snap niet het fijne ervan natuurlijk. Nee. Niet van een techniek, maar uiteindelijk dat een bedrijf zegt, wij kunnen gewoon met elkaar jouw verkiezingsuitslag uh, uh, die jij wil beïnvloeden als je ons maar betaalt. Uh, zonder dat mensen het merken. En, um, ja, dat bedrijf uh, had gegevens gekregen van mensen en is daar ja. vervolgens mee aan de gegaan ja, of om, gekocht hadden ze dat nou ja via een toeltje dat ze ontwikkeld ja. waardoor ze gewoon op, op een slinkse manier aangegevens komen van mensen mensen weten niet dat ze beïnvloed worden en vervolgens wordt er een verkiezingsuitslag beïnvloed ja en ja dat dat Um, en die zeggen ook, wij kunnen achterhalen wat de angsten van mensen zijn... en wat, uh, wat de diepste drijfveren zijn. Beter dan dat ze het zelf weten. En ja, toen dacht ik, mm, um, dat is wel een dingetje. Als, als uh, Facebook uiteindelijk meer van mij weet dan ik van mezelf weet... dan wordt het misschien tijd om even gewoon weer... nou ja, kleren aan te trekken en zeggen... jongens, um, uh, mijn hele naakte persoonlijkheid uh, hou ik even voor mezelf. Dus en, je bent gestopt uh, met Facebook? Nee, dat is dus een beetje last. Dan zit je zo achter je Facebook-account denk je... Beiden, Ik doe even het. kijken Ik hoe doe zit het, het ook weer <laughs> met de hoeveelheid. Vrienden, vriendschapsverzoeken, eh, volgers. Hoeveel eh, het even. Net vanochtend drie events aangemaakt voor de komende tijd, van, ik heel graag wil dat de mensen komen. Dat is een beetje mijn werk, zorgen dat mensen bij, me, bij elkaar komen en, en events organiseren. Nou, Facebook herinnert mensen eraan. En ik hoe moet dat dan? Als ik, als ik geen Facebook, hoe, hoe, hoe krijg ik die mensen bij elkaar? Dus je gaat uh, op de, je wil uh, in ieder in, geval in mijn werk ook uh, op de plek zijn waar de mensen zijn. Uh, nou, politieke, politieke partijen doen het ook. Je wil zijn waar de mensen zijn. En dat is dan op Facebook. Nou, en dan, dan onderwerp je dan maar weer aan de regels van de mastodont. Zet je weer je handtekening onder het feit dat die gewoon over op binnen mag lopen, mee mag luisteren met al je intieme gesprekken. Um, en en um, jouw brein uh, beter mag gaan begrijpen dan jij. Um, uh, zodat hij je kan beïnvloeden. Da, da, da, daar zetten we onze handtekeningen voor. Ja, maar wat vind jij nu eigenlijk van je eigen verhaal? Nou ja, ik vind eigenlijk dat het tijd wordt om ermee op te houden, maar. Hoe dan? Daar, zit, daar, daar ben ik naar nou op zoek van. van maar denk um... je echt dat, het, uh, ja, dat je werk stil komt te liggen... als je niet meer op Facebook uh, evenementen aankondigt? Oeh. Nee, het komt niet stil te liggen. Maar het is wel, het is wel echt een, een, een aderlating. Ja. Zeg maar. dus, en misschien is dat, is dat gevoelsniveau, maar um, ja. er verdwijnt gewoon een hele hoop. En op het moment dat je moet kiezen... Uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt... tussen 100% ermee ophouden um, of, um, uh, of, uh, uh, of gewoon met dom doorgaan... dan wordt het heel vaak gewoon met dom doorgaan. En daar, nou, daar, daar, daar ben ik mee bezig van. Hoe zit dat dan? Ik bedoel, ik ben theoloog, ja. dominee zijn. Um, uh, dat gaat natuurlijk ook altijd over aanleren van, van gedrag. Of onderzoeken van gedrag. Een van die grote teksten van Paulus. Die zegt dan van ja, de geest is gewillig. Die wil van alles. Maar het vlees is zo zwak. Nou, bij jou wel ja. Nou ja, zeker. <laughs> absoluut. Nee, maar ik snap het. Ik snap je probleem. En we gaan dat probleem voorleggen. Aan technologie- en innovatie-expert Danny Megic. Ja, jij weet alles van Facebook. Welkom. Nou, heel veel in elk geval. Ah, maar ja, laten ik we denk het dat Facebook zelfs voor mij geheim heeft. Ja, ja, ja, ja, ja, Facebook weet ook alles van jou, weten we nu. Um, uh, wat Rico zegt, uh, herken je dat? Snap je dat? Ja, dit is een heel erg groot probleem. Ik denk dat uh, het grote voordeel van Facebook voor Facebook... is dat ze zo dominant zijn. Ja. Uh, het is bijna niet mogelijk om in contact te blijven met vrienden. Het gevoel te hebben dat je onderdeel bent van wat er gebeurt. Te zien wat mensen aan het doen zijn. Foto's te bekijken. Evenementen uh, te kunnen ontvangen en verzenden. Dus ze hebben, het is ze gewoon gelukt eigenlijk om een onmisbaar stukje van uh, de mens te worden. En dat is denk ik ook tegelijkertijd wat Rico zo ja, beangstigt eigenlijk. Maar dat is wel de reden waarom het zo moeilijk is om ermee te stoppen. Het is, het is ergens een soort drug ook. En het klopt dat de prijs die we daarvoor betalen heel hoog is, toch? Zin, de prijs die we ervoor betalen is heel hoog... en dan hebben mensen het heel vaak meteen over de data... die je dan met uh, Facebook moet delen. Maar ik zie mensen soms ook gewoon nou, bijna dwangmatig uh, op social media zitten. Dus het is ook een stukje volgens mij niet alleen de data die je afgeeft... maar ook een stukje van jezelf, een stukje vrijheid. Ja. Zit je zelf ook op Facebook... Absoluut, ja. Het is natuurlijk belangrijk als je ergens over spreekt... dat je dan ook wel weet uh, hoe het zit. Ik gebruik het niet. Ik weet niet meer wanneer mijn laatste post was... maar dat is toch wel enkele maanden geleden. Maar dus jij hebt het niet uh, nodig heb... in die zin? Nee, maar zelfs als je Facebook niet actief zou gebruiken... Eh, Margie en Rico, heb ik toch heel erg slecht nieuws. Want Facebook is niet oh. een bedrijf dat zich alleen maar richt op mensen die actief een account gebruiken. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er miljoenen internetsites... die de zogenaamde like-knop van Facebook op mm. hun websites hebben geplaatst. Want ja, dan bezoekt iemand je website en dan wil je dat die persoon zich vervolgens ook aanmeldt op je Facebookpagina... En er was recent nog een rechtszaak in België en eigenlijk weten we het al heel erg lang. Maar er werd nogmaals bevestigd dat Facebook ook mensen in de gaten houdt die geen account hebben. Nou, ik zie hier ook twee wat bedrukte gezichten van lokale politici. Uh, Karen Walters, een beetje bang geworden nu? Of denk je, oh nee hoor, wij blijven lekker de grootste Facebookpagina houden van alle politieke partijen? Nou, het is echt heel nieuw, uh, al deze uh, informatie. Dus net als uh, die meneer moeten we daar eens goed over nadenken. Ja, Toch ik weet wel. het ook niet. Ja, ik ook. vind het wel spannend. En, en ik, uh, ik heb voor mezelf na zitten denken... Van, hoe zit het dan met, dingen, met andere dingen die je wil afleren? Ander dwangmatig gedrag. Um, en um, um, misschien daar ook gewoon eens een beetje in zoeken. Van, van, het is nu vaste tijd... Ja, uh, de dat is de tijd is zo ding. voor Pasen. 40 dagen voor Pasen, of anderhalf ja. week is het afgelopen. Dus ik, ik zit voor mezelf te verkennen van: nou, misschien moet ik eens even een poosje vasten van Facebook. Komt er, niet dat het er meteen opgelost is, maar dan weet ik een beetje hoe het is. Dat is de gedachte. En um, um, uh, net uh, las ik, um, en dan moet ik even checken of dat, of dat waar is. Misschien kan je er iets meer over zeggen. Um, of die Facebook-app nog erger is dan gewoon Facebook online. Danny, Danny Maggage de Facebook app ja, dan nog erg over de app van Facebook zelf denk ja. ik Dat ja. is niet van Cambridge Analytics nee nee, nee de uh, app, app van Facebook kijk, ja. De, het, het voordeel van de website van Facebook. Althans het gebruik ervan. Ja, dat is dat je zelf kunt bepalen wanneer je hem opent. Daar moet je dan iets actiefs voor doen. Ik denk dat een van de grootste problemen van de mobiele telefoons in onze samenleving. Is dat we gedreven worden door de push notificaties die binnenkomen. Het zorgt voor onrust. Hè. Er verschijnt iets op je scherm. Iemand heeft wat gepost. Ja. Klik nu. Kom naar ons toe. Het maakt mensen onrustig. Ja. De dus die nou, die app luistert het ook mee. Heel heel he? Want de tune loopt al. De app luistert ook ja, mee. Ik dus hoor, ik heb in elk geval. Als ik één ding vandaag doe. Is die app, app verwijderen. Ah, en okay. besluiten. Dat het uh, ook wel eens over kan, zijn. Ja, binnenkort. Nico, je kindje account ook deactiveren zonder hem meteen te verwijderen. En oh, laat anders een week zonder notificaties proberen te leven op onze telefoon. Oeh, spannend. Bedankt voor deze tips. Wij gaan oh. ze opvolgen. Danny Meijits, bedankt. En Richard de Mos, bedankt. Karen Walters, Jan Pauw en natuurlijk Rico Voorberg. Straks Bureau Buitenland met daarin aandacht voor de komende presidentsverkiezingen in Egypte. En straks om half negen dan zijn wij er weer met Langste Lijn en Omstreken met Reinier van den Berg. Hij heeft een nieuwe baan. Dus kom luisteren. NTO Radio 1.